Haal meer uit je carrière. Ga naar rsm.nl slash radio1. Nu bij Centraal Beheer, de aansprakelijkheidsverzekering voor ZZD'ers. Zelfstandigen zonder dekking. Een ZZD'er die per ongeluk bij de klant Mondriaan van de muur slaat met zijn jas. Oh. Moet dit zelf vergoeden. En dat kan oplopen. Regel al vanaf twee tientjes per maand uw zakelijke aansprakelijkheid... op centraalbeheer.nl slash bedrijfsaansprakelijkheid. Dan bent u geen ZZD'er meer.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 Martijn de Geven. Goedenavond en welkom terug bij WNL Haagse Lobby... over het spel en de knikkers in Politiek Den Haag. Tot half tien zijn we bij u. De gast zijn de directeur van de Nieuwe stichting Tom Oostrom... eveneens aanwezig Patrick van Schie, directeur van de DenkTech, oftewel de Telders stichting van de VVD. Eh, en natuurlijk ook Emily van Ouderen, eh, politiek duider namens NRC Handelsblad. Eh, vlak voor het nieuws en de reclame. Meneer van Oostrom, u had het over zelfbeschikking. Zegt u nog even die ene belangrijke zin, slot van uw betoog. Wat volgens ons gebeurt, is dat het actief donorregistratiesysteem... activeert mensen tot zelfbeschikking. Juist. En toen verschoot u ongeveer van kleur, meneer Verschie... Ja, dit zegt Pia Dijkstra ook de hele tijd... dat dit goed is voor de zelfbeschikking. Maar dat is het dus helemaal niet. Want wat actieve donorregistratie doet... is dat mensen die geen keuze uiteindelijk maken... dat de overheid daar een keuze voor gaat maken. En dat is dus het tegendeel van zelfbeschikking. Het is ook even goed om te beseffen hoe die mensen geregistreerd worden. Dat is, ik meen door de PvdA-senator uh, opgemerkt uh, vorige week in het debat... Uh, er wordt geregistreerd geen bezwaar. Terwijl eigenlijk juist er zou zijn geen bezwaar bekend. Dat klinkt al anders. En nu... Worden nabestaanden uh, eigenlijk benaderd van nou, er is geen bezwaar, maar dat is helemaal niet waar. Er is geen bezwaar bekend, want de persoon heeft geen keuze gemaakt. Dus men gaat eigenlijk al met een valse start zo'n gesprek in. En dat uh, legt ook nog de nadruk op een ander aspect, wat vorige week in het debat belangrijk was. En dat is de vraag van de mensen die. Uh, dit soort dingen heel moeilijk vinden om te kiezen. Daar is een vrij grote groep van mensen... die al die overheidsinformatie ingewikkeld vinden. Overigens is dat een heel uh, ingewikkeld debat. En wat is dus de positie van die mensen? Het gaat dus met name om die mensen... die misschien uh, uit schrik of uit wat voor overwegingen... ook geen keuze maken, wat een goed recht is in mijn ogen. En van wie dan wordt gezegd... nou, dan is de conclusie dus dat je als geen bezwaar... hebt tegen, tegen donor... Ik durf je best een kleine bekend te doen. Ik behoor tot die groep. Ja. Nee, maar dus ik, ik heb dus niks gedaan nog, en nou, ik heb. Kijk, het, de, is als, en het is prima. Ratio en mijn emotie zijn er onderling het, nog Het onderling. is prima als medeburgers uh, u daarop aanspreken in de zin van: Nou, zou je daar niet eens goed over nadenken? Ja. Het is ook prima als mijn uh, buurman uh, zegt van: Nou, uh, wil uh, overwegen om je nieren bijvoorbeeld ter beschikking te stellen. Maar het moet uiteindelijk je eigen keuze zijn, okay. en het moet niet zo zijn dat als je die keuze niet okay. maakt, dat je dan zou hebben besloten tot een. Eh, er wordt ook opgemerkt heel terecht door verschillende senatoren een donatie. Is een, heeft een kwestie van een vrijwilligheid. En hier gaat het dus niet om vrijwilligheid. Dat heeft mevrouw Baai heel terecht opgemerkt. Het gaat hier om een gedwongen keuze. Dat kan vreemde... dus geen donatie zijn. Maar het vreemde stuk natuurlijk dat die vanuit? zelfbeschikking... is al niet absoluut. In de huidige wet is 60% van de mensen niet geregistreerd... en die laat het aan hun nabestaanden. Dat ja. is dan ook geen zelfbeschikking. Dus, en ik, En ik, je, kan, je kan heel principieel tegen deze wet zijn. Hoor. Daar wil ik helemaal niks aan afdoen. Het is alleen wel zo, als, we de, als deze wet niet wordt aangenomen door de Senaat... blijven we zitten met dat de huidige wet... waarvan alle imperfecties ook zeer bekend klopt, zijn... Namelijk... We lange wachtlijsten raken, en ook geen zelfverzekering. We rijken dan van de wal in de sloot. Nee, dat dus en dat is, dus, eens, dat is dus echt geen goede benadering. Zeker niet. Het maar is maar nu inderdaad ook niet zo geregeld dat mensen. Maar de huidige wet dus wel als de wal. Ja, want de regel zou horen te zijn. Jouw lichaam is van jou. En als jij niet expliciet hebt aangegeven dat, okay. dat het anders is... Nu ga ik dan... u onderbreken, meneer ja, Van, van Nieuws. Het is niet van de regen in het druppel. Nee, zeker niet. Uh, het is goed dat Emily ook aangeeft wat dus de tekortkomingen van de huidige wet zijn. Uh, op dit moment is Nederland 40% geregistreerd van de Nederlanders. Van die 40% is 60% als ja geregistreerd. Dus als je dat uitrekent... 24% van de Nederlanders is nu ja geregistreerd. We doen regelmatig onderzoek. Meer dan 60% van de Nederlanders wil orgaandon worden. Dus er zijn een gratis die 24 en 61 procent. Vervolgens, uh, wat we ook zien, is dat die 60 procent dus niet geregistreerd zijn... dat die keuze bij de nabestaanden komt te liggen. Op dat moment nemen dus de nabestaanden een besluit over jou. Dus zij beschikken over jou. Dus in 60 procent van de gevallen is er dus geen sprake van zelfbeschikking. Het is dus goed om te realiseren, waar komt de wet van Pia Dijkstra vandaan? Die komt van, vandaan van een situatie, van een huidige wet, die faalt waar dus veel meer mensen donor zouden willen zijn... dan dat er nu geregistreerd zijn. Waarin 60% van de gevallen de familie beschikt... in plaats van dat iemand over zichzelf beschikt. En een wet die er niet voor heeft gezorgd... dat de wachtlijst in Nederland is uh, is, uh, is, uh, minder is geworden. Die is nog steeds even groot als dat die al die jaren al was. Afgelopen zondag in het programma Jacobin op zondag... en nou dan gaat het over de prestaties Jacobin Geel... Uh werd er een bijzondere in zakje gedaan. In ieder geval een relatief onverwachte. Iemand die het politieke strijd er nu aan tijd verlaten heeft. Oftewel de oud-burgemeester van Amsterdam, voormalig P van de a leider Job Cohen. En hij gebruikte deze argumentatie... en volgens hem dus om voor deze nieuwe wet te stemmen. En zelfs als dit deze wet zou opleveren dat er eentje meer is per jaar... Mm -hmm. dan is dat winst. Ja? Als er geen andere oplossingen zijn. Wie weet moeten we het anders maar zeggen. Je ja. krijgt alleen maar je rijbewijs dus, als je dat Dus het is hebt. een oproep ook aan... Ja? Uh, je ja, eigen partij van de ja, arbeid. Betreft, ja, Als we er ook maar één kunnen redden... dan ja. moeten we dat gewoon doen. En ja. niet nalaten. Mij betreft wel. Emily van Ouderen. ja Wat ik heel interessant vind aan die discussie... is dat hij dus niet, politiek gezien... Hè, zich niet afspeelt langs de uh, traditionele lijnen. Het is niet zo dat... Alle liberalen met de heer Van Schie het uh, nee. hiermee oneens zijn. Want D66 zegt ook is een liberale, liberale partij, dus... partij. zijn. Nee. En op links zie je dat ook. D66 is een liberale partij dus. Op links zie je dat ook. Dat is dus bijvoorbeeld het is hier heel erg tegen. Uh, de SP is hier heel erg voor. GroenLinks is gemengd. En bij de Partij van de Arbeid weten ze het nog niet. En daar speelt dan weer heel erg het thema van solidariteit. Ja. Is dit nou is het iets solidairs om te doen? En de christelijke partijen zijn over het algemeen wel tegen. Hoewel ook weer niet alle CDA'ers. Dus dat maakt het politiek heel fascinerend. Dat dit niet via de klassieke lijnen verlangt. Helped. Maar misschien in dit opzicht, als het om dit thema gaat... bestaan de klassieke lijnen dus niet, meer, Patrick? Nou, de SP wel. En het is dus eigenlijk, zou d 60 zich moeten afvragen... hoe kan het dat wij ons liberaal noemen... terwijl de meest diehard socialistische partij... onze meest gehaarnaste medestrijder is. Dat is omdat het een in wezen socialistisch systeem is. Namelijk, je lichaam wordt van de staat als jij niet hebt aangegeven... als je geen bezwaren maakt. Dat is dan het enige wat je nog mag. En als de SP ze zin zou krijgen, zou dat misschien niet eens hebben gemogen. Ja, maar nee. Verschie, u, u kunt het zo zeggen, maar, maar in uw eigen partij... loopt ook niet iedereen langs dat rechte lijntje volgens uw liberale gedachten. Helaas niet. Is dat zo? Ik weet, ik weet niet hoe de eerste ja, ik Kamerfractie gaat stemmen. De Tweede Kamerfractie was een overgrote meerderheid tegen dit voorstel. Uh, en dat, dat uh, deed mij deugd. Uh, en ik vind inderdaad dat als liberaal... kun je geen andere nee. keuze maken dan hier tegen zijn. Nee, maar als, u, als u toch ook opmerkt dat in uw eigen partij dit tot verdeeldheid uh, leidt... maar dat mag ook, zonder, het is een vrije kwestie. Um, waarom bent u dan toch zo giftig op dat D66? Want dat irriteert u ma mateloos, merk ik aan u, uh, dat, nou, li dat liberale van hun. Ze hebben nou ja, dat is een andere discussie. Het is geen liberale partij. Ah ja, en dat, dat blijkt, het blijkt hier. En Pia Dijkstra die is in uh, alle debatten, zowel in de Tweede als de Eerste Kamer... eigenlijk helemaal niet op de fundamentele kwestie ingegaan. Dat vindt ze ongemakkelijk. Het enige wat zij doet, is een doelredenering, zoals Job Kahende ook net... Er moeten, meer donor, er moeten meer organen komen en het doel heiligde middelen. Dat is er ook voorgehouden, maar daar heeft ze volstrekt niet op gereageerd. En uh, ik vind het van Job Cohen, die in 2010 campagne heeft gevoerd. dat de rechtsstaat hem zo lief is. dan vind ik het echt bedroevend ja. dat die man hier heel makkelijk over burgerlijke grondrechten heen walst. Meneer Van Oostrom, u, nou, u dan wil ik het liever eens. geven hier. Nee, zeker niet. Want volgens mij zijn we het hier aan tafel wel over eens dat de huidige wet dus niet werkt. Doe dat, heb ik nou, hier net wel ook van mijn buurman zeggen, Dat gegeven. front wat u nu optuigt vind ik wat broos aan deze <laughs> kant. Nou, volgens mij werd hier ook net wel okay. uh, instemmend uh, geknikt... dat ook in het huidige systeem er geen uh, sprake is van uh, zelfbeschikking. He, dus, omdat de nabestaanden dat uiteindelijk besluiten. Daar zijn het volgens mij over eens. En volgens mij weet ook iedereen dat de wachtlijst in Nederland... niet is gedaald onder de huidige wet. Dus met de huidige wet gaan we het gewoon niet doen. Het is ook zo dat in de brief die Pierre Dijkstra gestuurd heeft... refereert ze ook in artikel 22 dat iemand toegang heeft tot goede zorg. Daar moet ook de overheid voor zorgen. En het is nu al 20, 30 jaar zo dat er jaarlijks 150 mensen... op de wachtlijst overlijden. Dat zijn enorme aantallen. Dus ik vind het heel logisch dat je die grondrechten naast elkaar legt... en kijkt van wat is de recht op goede zorg... en wat is de onschendbaarheid van het lichaam... en hoe ga je daar vervolgens mee om. En ik vind dat ze daar een heel zorgvuldige afweging in maakt. Klassieke Petting grondrechten zijn van een hele andere orde dan sociale grondrechten. Nee, klassieke, grondrechten dat... klassieke grondrechten zijn rechten die je als burger hebt... die bescherming moeten bieden tegen een al te ingrijpende overheid. Uh, sociale grondrechten zijn inspanningsverplichtingen. zijn is een soort intentieverklaring... maar die kunnen nooit over een klassiek grondrecht heen gaan. En als je dat punt verlaat, ja, dan, eindig je, uh, dan, dan, dan raak je weg van de rechtsstaat. Andere, hoogle is het... andere hoogleraren dus precies. Vakgebied... Of net over gevaar voor de rechtsstaat ja. heeft u betiteld net. Ja, dit is een discussiepunt. Want ik weet dat andere hoogleraren precies het tegenovergestelde. stellen. Dus je zeggen van, je kunt die grondrechten met elkaar vergelijken. En het is niet zo dat de een boven de andere grondrecht komt te staan. Dus dit is een mening, maar die wordt niet gedeeld door hoogleraren op het gebied van recht. Nou, dit is een algemeen. De meeste hoogleraren op het gebied van Staatsrecht zijn het wel met mij eens. Maar goed, dit is een wel eens niet eens een kwestie. Uh, ik denk dat het voor senatoren die moeten ook mede toetsen aan de grondwet. En het is dus heel belangrijk dat zij dus volgende week echt zich afvragen... Uh, kan het zo zijn dat we met een doelredenering... bepaalde klassieke burgerrechten van mensen onderuit halen? Maar daar ben ik het mee eens. Ze moeten dus toetsen op de grondwet. Dat klopt. En uiteindelijk moeten ze dus toetsen... Uh, op basis van uh, artikel 11 moeten ze kijken naar subsidiariteit en proportionaliteit. Subsidiariteit gaat over van zijn er geen andere maatregelen mogelijk... die beter zijn? Nee, want al het andere is geprobeerd in het kader van het masterplan. De proportionaliteit gaat om de effectiviteit. Verwachten we hier meer effect van? Ja, want er is een dertienjarig onderzoek geweest internationaal. En uit het onderzoek blijkt dat landen met een dergelijk systeem als het ADR... veel meer donoren opleveren... ADR, actieve donoregistratie. Dono donoregistratie dono ja. dan in het systeem wat we nu hebben. Dus, dus, dus beide begrippen kun je positief beantwoorden. Het is dus een doelredenering die de bijl aan de wortel van de rechtsstaat is. Nee, want wat ik zeg is dat de, de eerste kamer moet toetsen op die twee begrippen. En als die begrippen, uh, als je dat voldoende kunt onderbouwen. dan mag het inderdaad zo zijn dat je, de, dat je die onschendbaarheid van het lichaam. dat je daar een keuze voor maakt om voor een actieve donorregistratie te gaan. Dat mag op dat moment. In artikel 11 staat behoudens uitzondering op de wet. En daarmee is bedoeld dat het nodig kan zijn bijvoorbeeld om iemand wangslijm af te nemen. Dat is echt van een hele andere orde dan het binnendringen van een lichaam zonder dat iemand... Wangslijm ten verveur om daar DNA's Als iemand van een misdrijf verdacht. Dat is echt van een hele andere orde dan het binnendringen van een lichaam zonder dat iemand daar expliciet ooit toestemming voor heeft gegeven. Echt van een andere orde. En dit wordt... Dit puntje, wat gemaakt is voor een hele andere zaak... dat wordt nu door Pia Dijkster aangegrepen... om gewoon een inbreuk op de lichamelijke interregitaal te plegen... Maar ik vind het toch. Want, die vrouwen, ik, nee, want ik bedoel, de, de discussie over grondrechten zal ik mijn vingers niet aan branden als eenvoudige politieke slaggever. Maar uh, er wordt wel heel sterk een angstbeeld geschapen. Alsof uh, artsen maar gewoon nabestaanden opzij zouden zetten. Of wensen van mensen die ze hebben uitgesproken voor hun overlijden opzij zouden zetten. Om lichamen leeg te roven. Ja, dat vind, ik wel, dat, ik, dat vind ik wel een beetje naar als de discussie daarin getrokken wordt. Want ik geloof niet dat er grote twijfels zijn over de integriteit waarmee artsen met dit dilemma omgaan. En het feit dat, er nu, dat het nu zo is dat ook mensen die ja geregistreerd hebben, niet altijd donor worden, omdat er een, een verdrietige nabestaan aan het bed zit, die dat niet kan verdragen. Het feit dat dat gebeurt, dan kan je zeggen dat is geen na zelfbeschikking, want het is de nabestaande. Dat is natuurlijk feitelijk juist. Maar ga, sla dan niet door in het angstbeeld dat, dat de arts daar al met zijn mes klaar staat uh, om nou, even die organen eruit. nee ik, ik, ik zeg dat geen okay. ik, ik, heb, ik heb u niet aangewezen. Okay. Maar dat merk je wel. Dat dus in, in het debat in de Senaat gaat het allemaal over subsidie ...proportionaliteit en welk internationaal onderzoek er beter is. Maar die discussie speelt zich natuurlijk maatschappelijk breder af. En ja. daar hoor je al heel snel uh, als dat, dit, dat deze wet mogelijk zou maken... ...dat de overheid, uh, daar uh, wie dat dan is... Vertelt het verhaal niet, maar daar zelf met een mes even het lichaam van je dierbare komt opensnijden... zonder dat hij dat gewild had. Ja, nou, dat wat lijkt in, me een tikje het al geregeld. Het wat uh, dus duidelijk ook een punt van aandacht was en waar Pia Dijkster in deze brief niet op ingaat, is dus, wat ik al zei, de positie van al die mensen die moeite hebben om deze informatie te bevatten. Ja. En ik denk dat aan deze brief, want die, dat gaat er helemaal niet op in, je helemaal geen geruststelling kunt ontlenen voor de positie van die mensen. Wat gebeurt daarmee? Mag ik u trouwens even tussendoor even vragen? Uh, het is voorkomen helder waar u staat. Dat heeft u nadrukkelijk toegelicht in dit programma al. Uh, laten we nou eens vanuitgaan dat die wet er niet doorheen komt. En daar zou u dan blij mee zijn. Het argument heeft u verteld. Zou u, wat voor een actie zou u wel. Kijk, u bent natuurlijk ook voor dat zoveel mogelijk mensen natuurlijk op vrijwillig goede basis een nier of een hart. een goede transplantatie krijgen. We gaan 150 mensen per jaar. 150 mensen overlijden op de wachtlijst. 100 mensen worden van de wachtlijst nou, gehaald. omdat ze te ziek zijn. Dat is natuurlijk voor iedereen een, een heel naargegeven. Wat zou u eigenlijk voorstellen ervan uitgaan dat die wet dan niet doorgaat? Wat ik op zich aanvaardbaar vindt... is dat mensen op gezette tijden uh, uh, ertoe worden aangespoord... om erover na te denken. Dat is iets anders dan dat ze gedwongen worden om erover na te denken. Je, je kunt wat voor reden dan ook... en mensen hoeven zich daar ook niet van voor, voor schuldigen... hebben om hier niet over te willen nadenken... Of, of dat je er niet uitkomt... en daar mogen dan niet bepaalde consequenties aan worden verbonden. Maar dat je bijvoorbeeld zou zeggen... Uh, bij het verlengen van het paspoort vragen we nog eens... wil hier uh, u uh, goed op bezinnen... dat vind ik op zich aanvaardbaar... Oké, okay. meneer Van Oostrom? Ja, dit is nou precies wat al jaren gebeurd is. Kijk, de beste marketingbureaus effect, in Nederland hebben ze... Bijna nou, niet. Ja, nee, een zeer groot effect. Ik, je kan bijna stellen dat Nederland wereldkampioen is... met het systeem dat we nu hebben. Dat je 40% van de Nederlanders vrijwillig hebt laten registreren... Uh, uh, ja of nee, of aan de nabestaanden overlaten... dat is ongelooflijk knap. Wat je ziet de afgelopen jaren is dat in de donoweken... Uh, het aantal mensen dat zich uh, nog extra inschrijft... Dat, die dat aantal was steeds minder. En dat laat zien dat er een soort plafond zit in het huidige systeem. Het is ontzettend knap dat we 40% mensen geregistreerd hebben... in het huidige systeem, maar dat zal niet veel meer gaan worden. Dus opnieuw zo'n actie, opnieuw, want het wordt al gevraagd bij rijbewijzen. het wordt op allerlei plekken gevraagd, er zijn campagnes geweest. En dit is wat we ook zeggen, er worden vaak weer argumenten gebruikt... van acties die al lang zijn geweest. En ik vind dat we met elkaar moeten erkennen... dat alle andere acties die in het masterplan zijn genoemd... zijn doorgevoerd. Eén actie die ook in het masterplan stond, één maatregel actieve donorregistratie is niet doorgevoerd. Internationaal onderzoek laat zien dat het werkt. Dan zeg ik van ja, je moet kijken naar al die wachtenden. Je moet kijken naar de mensen die overlijden. Dan, en bovendien de zorgvuldigheid waarmee deze wet wordt ingevoerd... met een campagne van een aantal jaar... met ook de recente voorbeelden die je ziet, onder andere in Wales, Ook het feit dat Engeland overweegt over te stappen. Ook dat Schotland het overweegt dat Nederland een van de weinige landen in Europa is die het nog niet heeft gedaan, denk van, laten we die stap nu maken. Ik sprak vanmiddag uh, wat mensen uh, op en rondom het Binnenhof... en uh, ik, moest, ik had dan een House of Cards-achtige associatie bij. Want er zijn natuurlijk heel veel lobbyisten. Die hebben dus letterlijk gewoon van die grote borden hangen... en per senator staat daar een groen of een rood uh, kruisje achter. Groen is natuurlijk voor de Donauwet, rood tegen. En vooral natuurlijk nu in die finale week van die lobby voordat uiteindelijk er uiteindelijk stemmingen gaan plaatsvinden. Zijn ze u vooral geïnteresseerd in oranje, leest de twijfelende senatoren. Met andere woorden, het is de hoogmis van Lobby het Nederland. Emily, wat merk je en zie je daarvan op het Binnenhof? Nou, je merkt en ziet dat het al weken heel druk is in de Eerste Kamer. Dat heel veel mensen, eh, belangenbehartigers, daar nog even langs zullen komen voor een kopje koffie. Uh, je merkt het ik niet, maar in gesprekken... dat de inbox van, en niet alleen de senatoren... die dus het woord voeren op dit dossier... maar alle 75 senatoren echt overloopt van dit onderwerp. En dat, dat zijn uh, lobbyisten die daar nog een keer... het uh, position paper op sturen... of naar aanleiding van een uitzending van Buitenhof... nog een keer laten zien hoe goed dat allemaal geregeld is. Maar ook uh, patiënten zelf die mail sturen... of uh, uh, organisaties, clubjes van uh, boze burgers... die iets verspreiden over... Hersendood en Kort dat is voor de VVD, vvd senator Frank de Graaf en die zit er gewoon een ruim aantal jaren die had lobbytechnisch nog nooit zo'n intensieve periode meegemaakt. Ja, misschien komt dat ook omdat hij nogal bij de zorgprofessionals betrokken is. Dat hij dat er is, uh, in twee kanten in zit. <laughs> dat maar, is waar. Um, dit, uh, nee, ja, dat, zou, dat zou goed kunnen. En het lastige is dat voor uh, die zorgwoordvoerders... die weten wel wie er van belang zijn op een dossier... en met wie, wie ze, hoe, hoe serieus ze mensen nemen en hoe ze dingen wegen. Maar juist omdat alle 75 senatoren in deze vrije kwestie... zoals dat heet, belobbyd worden... zijn er ook veel mensen die mails krijgen waar ze van schrikken. Die dan gaan over uh, uh, mensen die schreeuwend worden afgevoerd. Of, en waar ze niet het waarheidsgehalte van kunnen inschatten... Ja. Dus dit gaat verder dan een klassieke lobby... Ja, van Belangenvereniging dit X en Belangenvereniging Y... die dat tegenover elkaar staan. Ja. Uh, dit gaat echt nog wel een beetje verder dan dat. Ja, het gaat zelfs zover dat we ook uh, moedwillig en doelbewust... fake news... Ingeduwd in om mensen ja. toch op andere gedachten te brengen? Ja, wij hebben vorige week in de NRC gebracht dat, uh, dat we gehoord hadden dat de gezondheidsraad, en dat bevestigden ze ook toen ze dat vroegen, dat een onafhankelijk orgaan moet zijn, had, uh, zich had gemengd in het debat door een mail te sturen naar alle senatoren of naar de vier die dat dan naar de senatoren doorstuurt, dat zij nepnieuws zagen van een, van een club uh, boze burgers die, uh, uh, die informatie verspreiden over het fenomeen hersendood, die niet zou kloppen. Uh, en dat gaat natuurlijk best ver dat, dat ook dus, uh, een, een onafhankelijke organisatie, een lobby gaat corrigeren, omdat ze bang zijn dat hij het debat vervuilt. Uh, Tom Oostrom, um, kijk, de kans dat u Patrick van tussen nu en de week nog gaat overhalen, lijkt mij uh, klein. Maar wat is voor u, voor u natuurlijk ook... u moet ook lobbyen voor uw uh, stichting, uh, waar u directeur bent... Wat, is, wat zijn voor u nou nog eigenlijk... Dus, dus de, de mensen die dus heel vast, principieel gevestigd zijn... die kunt u laten nu, zou maar zeggen... wat zijn nou voor u de, de belangrijkste argumenten... om in die finale van die lobbyweek nog mensen op andere gedachten te brengen. Ja, nou, ten eerste, wij lobbyen voor de patiënten die wachten op de wachtlijst. Uh, niet zozeer voor onze stichting. Uh, het belangrijkste argument heb ik net wel genoemd. Ik vind dat uh, het wetsvoorstel van Pia Dijkstra... nu langs een soort meetlat van idealen wordt gelegd. En zo wordt er kritisch naar gekeken. Het meest ideale systeem is eigenlijk wat Arjen Lubach gisteravond opriep. Twaalf uur gaan de alarmen en iedereen gaat zich registreren. Fantastisch. Als dat zou gebeuren, dan hebben we het meest ideale systeem. Gaat dus niet gebeuren. Dus wat je moet doen is, het wetsvoorstel van Pia... moet je vergelijken met het huidige systeem. En het huidige systeem faalt. En hebben, Het is niet zomaar een idee van laten we nu snel iets anders gaan doen. Dit is ervaring van tien jaar masterplan, plan 20 jaar wet op de orgaandonatie. Het werkt gewoon niet. Dus hoeveel doden moeten we nog doorgaan met het huidige systeem wat we hebben, om uiteindelijk naar een systeem te gaan met meer donoren. Laatste woord in deze: Patrick van Schie. Ja, het huidige systeem faalt, wordt gezegd. Kijk, het uh, huidige systeem, uh, ik heb al gezegd, dat is niet ideaal... Uh, laat als iemand geen keuze maakt uh, het aan de nabestaanden. Het nieuwe systeem zou het aan de overheid maken. En dat is dus inderdaad wat ik noem van de wal in de sloot. En we moeten echt ook aandacht hebben voor die mensen... die om wat voor reden dan ook geen keuze willen of kunnen maken. En die worden hier uh, met deze nieuwe wet, als die zou worden aangenomen... eigenlijk uh, zonder dat dat terecht is, geregistreerd... alsof ze geen bezwaar zouden hebben, wat niet het geval is. Ik ga hartelijk danken. De directeur van de Nieuwse Stichting Tom Oostrom. Tot slot, u hoorde hem als laatste net. Patrick van Schiers, directeur van de Telde Stichting... ofwel de Denktank van de VVD. En ik dank ook Emily van Oud... politiek redacteur van NRC Handelsblad. Haagse Morris. Haagse Morris, dat betekent dat wij ons verdiepen... in de wonderlijke gebruiken en uh, onder... Uh, onderhuidse gewoontes, onuitgesproken regels, oftewel de Haagse morris. Onze redacteur, Boukens Gram, toog naar Den Haag. En daar uh, sprak zij met niemand minder dan Martin van Rooyen. die kent u nu als financieel uh, woordvoerder bij 50PLUS. Maar die was ooit staatssecretaris Financiën in het kabinet Den El. Lang geneden, maar hij vertelt er nog heel geurig over. Ja, dat ging zo. Uh, de ministerraad was natuurlijk altijd op, op vrijdag... Uh, zoals bekend uh, begon die om nu uur of uh, ja, tien uur geloof ik. Ja. En duurde die vroeger vaak tot diep in de nacht. Uh, de avond tevoren was een coalitie van links met AR en KVP. Uh, extra parlementair, minderheidskabinet, geen regeerakkoord. Dus er was eigenlijk niks. En dan ging uh, links, Partij van de Arbeid, uh, gingen in Italiaan eten bij de Kneuteldijk. Altijd, vooroverleg. En uh, KVP AR, zonder CAU. CDA was nog niet in Royal op het voorhoud. Zieke tent. En daar werd alles een beetje voorbesproken. En wat gebeurt er nou? Dan zou je zeggen, dan ga je naar huis om tien uur, half elf. Ja, Sommigen gingen nog naar nieuwspoort, wat vroeger een kroeg was tot diep in de nacht. Uh, maar het gebeurde af en toe. En op een of andere manier zei Duizember, joh, uh, uh, kom, uh, kom bij mij nog een borrel drinken of uh, weet ik wat. Of uh, laten we even gezellig, kom maar bij mij thuis. Dus er kwamen van de twee groepen er een paar... Die gingen naar uh, het huis van Duizelberg in de Gentse straat. Daar in de buurt van Madurodam. Dus vlakbij. auto met chauffeur. Want ik had gedronken al. Tijdens het diner. En uh, nou, daar kwamen we naar binnen. En ik denk dat we dan onmiddellijk door uh, Duizelberg... Uh, er zitten nou jongens allemaal in de kelder gaan. Dat is ook uh, wat te drinken of zo. En er stond een tafel tafel. En dat, was, dat wisten we de eerste dag, eerste keer niet. En dan gingen we gewoon tafel. Dus ook de nuil, die was er ook bij. En ik weet niet precies wie dan. Er waren er niet zoveel Paar man, denk ik maar. Weet ik eigenlijk niet meer. Maar ik zie nog Joop daar in hemsmouwen, heel fanat, eh, tafeltennissen met. Nou, en ik ook, dat deed ik vroeger ook. Ja, dat is heel apart. En dat gaf dus een beetje de sfeer aan in dat kabinet. Het was eigenlijk het, het meest gekke kabinet van na de oorlog, omdat er eigenlijk niks afgesproken was. En dat dan de persoonlijke verhouding in het begin, dat was had veel verborgen spanning. Het was hyperpolitiek, elke week. Dat dan door. Gewoon te zeggen nadat nou, we ook apart eten. Twee blokken. Het meerderheidsblok en de bijwagens noem ik het wel. Zij, we hadden maar zes ministers. En zij, zij tien geloof ik. Ja, tien, zes. Ja. Dus we hadden, hadden niks te vertellen eigenlijk. Ook kon altijd over goed worden. Dat dan de persoonlijke verhoudingen zo zijn... dat er een paar en niet de minste... minister van Financiën, minister van President... en nog een paar uh, wisselende samen... af en toe. Dat was helemaal geen verplichting ook... Uh, bij elkaar. Uh, even, en, uh, gewoon en dat werd dan lekker laat trouwens. Ook nog. Volgens mij werd het weer easier nu, of één of zo. Terwijl we de volgende morgen weer vroeg aan de bak moesten met drie tassen. Ja, ik heb dat altijd heel, heel apart gevonden. Er werden wel eens dossiers uh, ruzies uitgevochten over de tafel tennis Ik denk dat dat een beetje de code was dat we dat juist dan niet deden. Want dat hadden we natuurlijk de hele avond al een beetje gedaan, ieder over apart. Maar je hebt gelijk, dat zou kunnen. Het kan best zijn dat als er echt iets heikels was... dat Den Uyl en ook Duizenberg aan mij... en ik weet niet wie er van ons dan weer bij waren... zou ik eigenlijk niet eens meer precies weten... dat ze zaten te vissen van... God, uh, wat hebben jullie voor gekookt? Hoe gaan jullie morgen dat of dat onderdeel in? Ik kan me dat niet herinneren... maar ik denk dat dat een beetje... dat is not dom. Dan, dan, dan, uh, dan krijg je ook dat iedereen uh, zegt... Wat, maar wat gebeurt daar? En dan gaat het misschien niet meer door... Dat is allemaal hypergevoelig. Als sommigen de idee krijgen, ja, maar Duizenberg en, en, en, en Van Acht... die praten met, nou, ik noem maar eens wat, bij ons uh, Lubbers... of van uh, of Westerterp of van de Stee en mij en nog iemand... Uh, over een, een bepaald onderwerp van morgen. Dat andere ja, jongens... Uh, dat moet een pingpong. Dat, dat gaat niet. Daarvoor was het ook te incidenteel. Het was niet zo dat het ook elke week was. Ik, maar ik vond het als jongetje van 31... Ik vond het, dat ik er ook bij mocht zijn, eigenlijk. Ik kwam ook een beetje om wat te zijn. Dat was natuurlijk mijn minister. Mm -hmm. En uh, voor de verhouding tussen Wim en mij was dat ook wel handig. Ja. Of niet kende ik daar dus een vrouwen en de kinderen. Ik ken Pieter natuurlijk uit die tijd al. We zijn nog eens een keer met het hele kabinet. Ook met kinderen, trouwens. Ik heb volgens mij naar Ameland geweest. Een hele zaterdag. Dat was ook heel leuk met jeeps daar rondgereden kinderen. Ja, daar zijn ook nog foto's van. We hadden er niet te veel. Daarvoor was het een te, uh, te ingewikkeld kabinet. De verhouding tussen uh, Den Uil en Van Acht was ook gecompliceerd. Mm -hmm. De manier waarop überhaupt uh, links tegen KVP, AR-bewindslieden aankeken... Was, was toch ook wat uh, apart. Moet ik moet zeggen, ik, hab, ik heb altijd het gevoel gehad... Onbewust misschien. Ik geloof niet dat ik er echt ooit over heb. Van het zou wel eens kunnen zijn dat die, dat die club gewoon de rit uit zit. Met een minderheidskabinet met 56 zetels. Andries en Aantjes konden elke dag de stekker eruit trekken. Want ze waren nergens aan gebonden. En dat is niet gebeurd. Pas met de grondpolitiek. Dat had te maken met de verkiezingen. In maart is het kabinet toen toch gevallen. Duizend ben ik, we waren in Brussel. Dus we kregen een telefoontje van de huil dat KVP-aier-ministers uit het kabinet waren geleverd... over de grondpolitiek. Een heel ingewikkeld verhaal. Maar ik had het gevoel dat de club het wel zou halen. Je hoort natuurlijk Martin van Rooij, de financiële woordvoerder van 50+, plus, maar dus in die tijd lid van het kabinet, oftewel... staatssecretaris Financiën in het kabinet NL. Hij was in gesprek met redacteur Bouke Schram. Tot zover wno Haas lobby voor deze week. Volgende week half negen hopen we u natuurlijk weer te begroeten. Dit was het voor deze week morgenochtend natuurlijk. Oud vertrouwd. goedemorgen Nederland, vanaf 7 uur NPO 1. Straks op deze zet natuurlijk langs de lijnen omstreek... met de collega's Robert Meder en Thijs van den Brink. Dank voor het luisteren, heel graag tot volgende week. Nu eerst het nieuws. NPO Radio 1. Met Maat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 De beurzen zijn wereldwijd flink gedaald. De AIX in Amsterdam raakte alle koerswinst van de afgelopen maand kwijt. De Dow Jones in New York verloor 6 procent. De daling heeft te maken met de angst voor inflatie en renteverhogingen in de VS. Ook in Europa zal de rente naar verwachting weer stijgen.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 Goedenavond, hartelijk welkom bij Langs de Lijnen en Omstreken. Ja, het is maandag, de dag waarop we de belangrijkste sportzaken van de afgelopen week bespreken in ons sportforum. Aangeschoven zijn Stef de Bond, journalist van Voetbal International... ...Daan Hakkenberg van het AD en onderzoeksjournalist en verslaggever van het Noord-Hollands Dagblad Marco Knippen. Ja, het had een Nederlands feestje moeten worden bij het WK-veldrijden in Valkenburg... maar de Belgen gingen er met de meeste prijzen vandoor. Ook veel voetbal vanavond. De KNVB presenteert morgen de nieuwe technische top van Oranje... met Ronald Koeman als bondscoach aan het roer. Meer in het volgende uur daarover. En meekijken, dat kan. Uh, er hangen webcams hier in de studio. Als u mee wilt kijken, dan uh, klikt u even op nporadio1.nl. En we beginnen traditiegetrouw met het uh, moment van de week. Daan Hakkenberg van het Algemene Dagblad. Wat was jouw moment van de week? Ik moest even terugkijken in mijn notitieblok. Maar het was op uh, minuut 18, denk ik. In het, uh, uh, de WK van gisteren. Veldrijden, Veldrijden. ja. En uh, Mathieu van der Poel, die keek over het terrein. En die zocht iemand. En die zocht uh, naar de man die voor hem reed. En dat was Wout van Aert. De Belg. De Belg. En ja, dat was iets wat we eigenlijk nog niet hadden gezien. Mathieu van der Poel, die na 18 minuten zocht uh, naar iemand die voor hem reed. En het ontstond eigenlijk, uh, ja, ik denk uh, drie minuutjes daarvoor... vier minuutjes daarvoor in de tweede afsink van uh, Kouwberg. Twee foutjes, een gat van 10 meter, het werd 20 meter... en uh, ja, we, we kennen allemaal de uitslag inmiddels, dat werd uiteindelijk 2,5 minuut. Ja. En ik, ja, ik vond dat beeld dat Mathieu van, van der Poel uh, voor zich uitkeek... en uh, zocht naar de koploper die hij zelf niet was, uh, wel... Uh, wel uh, nou, het was de wereld op zijn kop. Ja, maar zometeen gaan we het er uitgebreid over hebben, vanzelfsprekend. Marco Knippen, onderzoeksjournalist. Van harte ja. welkom ook. Welkom. Um, wat is jouw moment van de week? Uh, in alle dopingperikelen was er uh, vorige week ook een voetnootje uh, rond een uh, Nederlandse atleet, Jasmijn Lauw. Die vorig jaar uh, in Grosseto uh, Europees kampioen 5000 meter werd. En voorafgaande daaraan van een vriend um, gelukstee had gehad. Zo schattig. En uh, dat bleek haar toch ongeluk te brengen. Want ze werd betrapt op doping. Uh, geschorst voor één race. Uiteraard die gouden race. Dus uh, weg Europees titel. Maar wat zat er dan in? Dat is niet vrijgegeven. Uh, het was alleen thee uit Colombia. Dus misschien vermengd uh, met uh, cacaobladeren. Ja, ja dat, is, dat is gisteren. Dat weet je niet zeker. Nee, nee, ik heb het vandaag nog even nagevraagd bij Herman Ram... maar die kon ook geen uitsluit. Maar het staat vast dat het die thee was die de oorzaak was van de doping. Dat, daar daar dat, moet iets in gezeten hebben. Ja, dat is in ieder geval, het staat vast dat daar de sanctie op gebaseerd is. En dat haar geen schuld... Uh, Wordt toegewezen, alleen wel dat die betreffende race geschapt wordt. En is die relatie nog aan? Weten we dat? Dat <lacht> dus heb ik niet aangevraagd. Nee, nee. Ik drink momenteel Earl Grey. Tea of, tea of life. Je gaat zo meteen ook Als ik zo meteen gekke dingen ga doen, dan weten we niet meer. <lacht> Stef de Bond, wat is jouw moment van de week? Ja, mijn, mijn hoogtepunt was eigenlijk het WK-veldrijden. Maar daar heeft mijn collega uiteraard ja. uh, wat over te vertellen gehad. Dan hou ik het bij voetbal. We klagen heel veel over de Eredivisie. Uh, PSV zou dan geen leuk voetbal spelen. Ajax moeizaam, fijn verliest. Maar ik vind, ik vind de kleine clubjes iets goed doen, vind ik leuk. Zwolle vaak over gehad, Excelsior. En dan dit weekend, ja, VVV Venlo. In de eigen koel, winnen van Feyenoord. Kleine stadionnetje vol, jubileumshirt aan. Uh, Maurice Thijn die het echt uitstekend doet... voor een clubje dat gepromoveerd is uit de Jupiter League En ja, dan mag het voetbal niet goed zijn. Dan mogen we allemaal klagen over het voetbal in Nederland. Maar laten we ervan, dus er van onze kleine dingetjes uh, een beetje genieten. VVV, dat het goed doet, daar geniet je van. Ja, zeker weten. Ja. Het is de vraag of ze klein blijven natuurlijk... Want ze willen groter gaan denken, hè, geloof ik. Hè? Het stadion moet uitgebreid worden. Ja, maar die stadionplannen hoor ik al heel lang. Ik heb Heiberde volgens mij eh, de, de voorzitter. Verscheidend voorzitter, voorzitter, de, de voorzitter. voorzitter. Al vijf of tien jaar geleden al wel... Gehoord. Er zijn wel eens zelfs uh, pikketpalen in de grond uh, geslagen daar op plekken waar het stadion nooit gaat komen. Maar okay. eh, het, is gewoon, het is gewoon ontzettend leuk voor zo'n club. Dat uh, promoveert waar eigenlijk niemand iets van verwacht in de Eredivisie. Veel spelers die vorig jaar ook al in de Jupiler uh, die, die jup League speelden, mm. die mee zijn gepromoveerd. Ja, ze doet het gewoon ontzettend goed. Ja. Ja. Daarom, wat ben je aan het doen? Krant ja, ik lezen. Ik oh. de stand. Ik voel me eigenlijk af, wat de achterstand van Feyenoord was gewoon nu 19 punten. Nou, ja, 19, hè? ja. Ja, ja. ja, ja. Dat is echt ongekend. Ik bedoel, een, een mooi moment is dan ook, gelijk wel, weer een, een dieptepuntje in zo'n weekend. Dan. Ja, dus ik kom uit Rotterdam. Ja, dat ja. doet het ja. fijn. We gaan het, dus meteen we het er meteen nog even over hebben. Ja. Het veldrijden. Uh, laten we dat uh, om te beginnen even op gaan uh, pikken. Uh, ja, België is boos. Gisteren versloeg Wout van Aert dus onze Nederlandse topfavoriet Mathieu van der Poel... bij het WK aan veldrijden. Of nou, hij vernederde hem eigenlijk, moeten we, moeten we eigenlijk zeggen. Van der Poel kwam in Valkenburg op 2,5 minuut binnen van de Belg. Maar dan vraag je je af, waarom is België dan boos? Nou, het gaat om deze uitspraken van de vader van Mathieu... dat is natuurlijk Adrie van der Poel, over Wout van Aert. Hij zei het bij de collega's van het sportszaal. Hij rijdt rond, hij hem niet, hij rijdt gewoon rond... Maar het doet hem allemaal niks en, en de, de, het verschil is uh, gigantisch groot. Een super dag voor Wout en een slechte dag voor Mathieu. Want ja, Mathieu rijdt ook niet weg van Michael van Toerenhout, wat je logischerwijze zou verwachten. Ja, nee, oké, okay, dat klopt. Maar naar twee, nou twee minuten gaat, dat is ook niet normaal. Hè? Dan mag je nog iets slechter zijn. Dat houdt in dat is een halve minuut per ronde. Op, op, op, op, op renners die met de fiets kunnen rijden. Dus dat is uitzonderlijk goed. En we zullen daar ons ook makkelijk bij neerleggen. Dat het niet normaal is, hoe moeten wij dat inschatten, Michel? Hij ademt niet. Mm -hmm. Dat uh, zou je kunnen interpreteren als van um, uh, ja, hij uh, is medisch begeleid en heeft uh, uh, cortisones genomen. Dat zou je kunnen uit de woorden van ja. André Van der Poel. afleiden. alsof hij iets wil insinueeren. Het is een gevaarlijk spel, natuurlijk. Ja. Hè? Hmm. Wat vinden we ervan, die uitspraak? Ik heb even naar Dane, kijk naar Stef. Ik kijk eigenlijk naar allemaal. Ik nou ja, volgens mij. Uh, ja. uh, dit was in de post, volgens mij. Dus Adrie uh, uh, wordt hier in de post. Terwijl hij net een fiets heeft schoongespoten. gevraagd uh, hoe, het, uh, hoe het ervoor staat. Na een rondje of vier. Ik heb uh, Adrie... Uh, uh, daarna gelijk opgezocht. Bij de bus. Uh, toen verbaasde ik mij erover dat uh, uh, de bubbeltjes wijn ging, Of er nou uh, uh, gewonnen wordt of verloren champagne. Uh, de hoofdsponsor. Uh, uh, of, of de sponsor. Liet, liet optekenen. van. Ja, Adrie had al gezegd. als er verloren wordt. dan uh, drinken we des te meer. <lacht> uh, dus ik. ja, ik, ik vraag me af. wie insinueert hij nu eigenlijk? Is dat nou Adrie van der Poel. of is dat nou. Uh, Michel Wuyt zelf? En ik. Uh, ik neig toch naar het laatste. Ik bedoel, Adrie van der Poel. die. Uh, uh, die heeft het over een achterstand. En uh, ik vroeg hem ook. Uh, daar bij de bus. Uh, uh, hoe goed was Wout van Aert. En die, hij zei abnormaal goed, maar dat vind ik nog niet een insinuatie. insinuatie. Ik bedoel... Nee. Nee, het gaat om het, zin, is, het uh, gaat om het zinnetje, hij ademt niet... Ja. Wellicht is dat een taalspelletje. Want ik weet niet of dat in België wellicht uh, iets, iets, iets... Ik weet niet of iemand hier aan tafel dat weet. Stef, dus je kijkt me nu echt aan alsof ik ja, iets heel gek zeg. Nee, ik, ik vind het echt heel vreemd. We hebben die koers allemaal gezien. Uh, en, en volgens mij maakt hij gewoon ontzettend diepe buiging hier naar Wout van Aert. Die een ja. fantastische koers gereden heeft. En ik heb Adi van der Poel voor de koers gezien, na de koers... Uh, volgens mij is die ontzettend realistisch. Maar vergeet niet, het is, het is ook nog zijn zoon hè, die daar verliest. Dus er, is, er, zit, er zit wat teleurstellingen in. Maar hij insinueert volgens mij helemaal niks. Ik, het enige wat je met adem hebt. Ik heb uh, Mathieu van der Poel de hele aan, uh, aan zijn shirt zien trekken. Die wilde uh, adem kunnen halen. Dat is de enige link die ik nu kan leggen. Uh, volgens mij bedoelt hij hiermee. Uh, hij adem niet. Had, niet de tijd nodig om adem te halen zo ja, goed. Hij zo, zo goed. goed. Ja, precies. Dat, dat hij kon moet gewoon zeggen, doorgaan. Dat, dat dacht ik ook eigenlijk toen. Ben het, het, het een een jij dat beeld beeld niet, Tijd? Nou, hij heeft wel excuus gemaakt vandaag. Adrie van der Poel heeft gezegd: ik kijk met een heel slecht gevoel terug op gisteren uh, bij Sportseis heeft hij dat gezegd. Was nooit mijn bedoeling om iemand te kwetsen, maar men denkt nu dat er iets is. Ze hebben dat bij het verkeerde eind. Zegt Adrie van der Poel vandaag. Ja, ja wat ik zeg. Ik, ik zocht Adrie zelf op. Ik, ik vind, het, ik vind het in die zin lastig. Ik weet ook niet of dit, als, of dit nou excuses zijn. Zo wordt dat dan gepresenteerd. Uh, <laughs> Adrie, okay, is het, gisteren nou ja, was er geen beschuldiging en vandaag was er geen excuses. Nou ja, bekies. het is, het is, nou, het is in de eye of the beholder. Right? Ja. Ik bedoel, uh, in, in, Adri praat vrij uit. Altijd. Uh, ik heb hem opgezocht voor Hoge Heide. Dan kan je een uur aanschuiven. En dan kan je het over alles hebben. Uh, je, kan het, je kan hem in de post aanspreken. Je kan hem voor de wedstrijd na aanspreken. Je kan hem na de wedstrijd aanspreken. En laat wel zijn, dat is uh, ook de ruif waar Sporza goed uiteent. Want voor de, uh, voor de, tien minuten voor de wedstrijd staan ze ook bij hem aan de, aan de bus. Uh, en dat is goud waard voor die, ja. voor die gasten. Ja, maar dat zijn, zijn toch twee verschillende zaken? Nee, nee. Waar, wat ik wil zeggen is... Kijk, Adrien heeft ook de neiging om... Uh, ja, uh, zichzelf in, in, in. Die heeft de, de, de klasse dat hij zich in vijf minuten ook tegen kan spreken. Uh, hij en de klasse dat hij zich in vijf nou ja, uur te tegenkast Of de, de, de, de ambacht, of hoe je het ook wil, hij, dat lukt hem. Het ik bedoel, Ja, ja. Het, het is, het is, hij, hij praat vrij uit, maar daardoor uh, praat hij zich ook wel eens, uh, wel eens klem. En ik denk, ja, ook met deze quote in de post... Het is maar net hoe je dat uh, wil lezen. En de Belgen, ja, ik bedoel, het is het WK-cross. hè? Dat is voor het Belgen, uh, dat is, uh, als, ja. Nou ja, dat is of, alsof wij hier elk jaar een Elfstedentocht hebben. Ik bedoel... Uh, uh, die, die, die maken daar heel de dag uitzending van. Dat kunnen, we, dat kunnen wij ons uh, toch lastig voorstellen. Maar was dus... het een onderwerp gisteren de afloop? Nee, nee, eigenlijk niet. En ik bedoel, uh, wat ik ook opvallend vond... is Mathieu heeft zo niet over Wout uh, van Aert gesproken. En Wout van Aert was ook... Uh, nou, die, was heel, die, die sprak echt met heel veel klassen over, uh, over Van der Poel. Die, die, die liet er ook geen twijfel over bestaan. Die was, dat was echt wel groots, vond ik. Die zei van, ja, deze zege doet niet af aan uh, uh, wat Mathieu van der Poel dit jaar uh, heeft ja, gepre gepresteerd. Sterker nog, hij noemde hem eigenlijk een grotere renner gezien. Hij, de hij prestaties was de man van het jaar, het jaar, ook in overwoud ja. van, van Aert. En ik bedoel... Uh, weet je, ik denk dat je gewoon naar die twee jongens moet kijken. Uh, die, uh, hoe die over elkaar praten. Ja, maar dan is wel de vraag, als het geen doping, doping was... wat was er dan aan de hand met Mathieu van der Poel gisteren? Nou, het, het was, je hoefde niet uh, heel lang te hebben gekeken... om te zien dat Mathieu van der Poel niet zijn beste dag van het seizoen had. Nee. Uh, en dat heeft met een aantal dingen te maken... Uh, Adrie zei daarna tegen mij, Mathieu wil daar niet aan nog. Uh, maar dat er volgend jaar in de seizoensopbouw wel even gekeken moet worden... of je nog uh, uh, zoveel wedstrijden moet rijden voordat je aan een WK begint. Uh, het tweede, en dat ik is kan denk ik... Niet, niet pieken op het goede moment. Ja, dat, dat, ik bedoel, uh, dat is... Uh, nou ja, hij heeft misschien wel veel gereden. Mm. Dat, daar hoef je ook geen uh, uh, wetenschapper voor te zijn. Uh, en het belangrijkste is denk ik hoe het parcours er gisteren bij lag. Ik bedoel, het was loodzwaar. Uh, en Mathieu van der Poel die, uh, die wordt om heel veel geroemd. Zijn techniek, zijn lef, zijn bravour, uh, uh, zijn speelsheid. Maar dat zijn toch allemaal niet eigenschappen die uh, gisteren uh, nodig waren uh, ja. in, in Valkenburg. Ja, je hoort ook wel berichten dat er eigenlijk meer, meer, meer balken bijvoorbeeld uh, in zouden moeten liggen. Dat nou, in die, die in hadden er die... gisteren niet nog bijgepast, denk ik. Nee, denk je niet? Nee, ik zou niet weten waar je die nog had moeten leggen. Ik bedoel, er uh, was al... Uh, nee. Dat kon gewoon niet. Nee. nee. nee. Is, is het trouwens niet raar, want de, de, dat is natuurlijk aan mensen... die niet zo in het veld rijden zitten, niet uit te leggen... dat de vader van de, de, de, de potentiële wereldkampioen het parcours mag maken. Ja, maar dat, dat was gewoon een probleem geweest als Mathieu van der Poel... nu met zo'n voorsprong had gewonnen van Wout van Aert. Dan had, ja, logisch, dan, want uh, ik Dan zijn spoor bij Sporza daar een onderwerp van gemaakt nu waarschijnlijk... <laughs> uh, Kijk, natuurlijk is het vreemd dat ik aan de andere kant Ari van der Poel heeft die sport jarenlang zelf beoefend en succesvol werkt... weet jij beter dan ik, maar ik weet dat hij bij veel meer parcours betrokken is... bij de, bij de bouw daarvan, uh, is gewoon een expert. En het feit is nu, ook door het resultaat... dat het, dit was helemaal niet in het voordeel van Mathieu. Ja. Dit was zeker nog, dit was het voordeel van zijn concurrent. Want het verschil gisteren, ik ben een leek, ik ben een liefhebber... maar ik zie de momenten dat er echt gewerkt moet worden... dat een fiets in de nek is, dat er omhoog moet worden geklaut in de modder... daar zie ik Wout van Aert het verschil maken... ten opzichte van Mathieu van der Poel. Ja. En uh, ik heb, ik, ik, wat ik zei, ik ben liefst, ik de eerste ronde... ik heb uh, met plezier voor de tv gezeten, want Mathieu ging... ging en volgens ons kon je alleen maar een petje afnemen Volgens mij voor wat Wout van aard gedaan nee. heeft. Zullen we even luisteren ja. wat Van de Poel zelf zei na zijn nederlaag gisteren? Ah, het is uh, een beetje gelatenheid, denk ik. Hè, dus, uh, ik heb het wel vaker gezegd, maar als ik op mijn waarde geklopt ben... dan kan ik daar echt wel mee leven. En, uh, ik had natuurlijk hoofd op veel meer, maar ja, ik, uh, ik kom op 2,5 minuten binnen of zo... en dan kan ik... Uh, dan nou, kan ik niet zeggen dat ik de wedstrijd onverdiend verloren heb. Ja. ja, Tom Knippen, niet onverdiend verloren. Nee, en ik denk dat hij gewoon inderdaad deels afgeregend is... misschien op zijn verraadzucht in het hele seizoen. En daarnaast... Uh, hij verliest wel van. Raar. Ik bedoel, het is een, pro een prof die, die, die bouwt toch op? Die gaat toch niet gewoon als een blinder rijden. en denkt van: oh, dat heeft de WK ook nog een keer? Nou, ik denk, uh, kijk in het verleden naar Marianne Vos. Ik denk dat het zulke liefhebbers zijn die uh, iedere koers willen aanpakken en zich nooit willen verschuilen. En uh, vergeet natuurlijk niet je verlies van een tweevoudig wereldkampioen. Het is natuurlijk wel Bout van Aert, die gewoon de afgelopen twee jaar ook de sterkste was. En uh, denk ik, in ieder geval, meer ervaring en routine heeft onder dit soort omstandigheden. Omdat hij natuurlijk in de eigen land voorheen ook veel meer concurrentie had dan Mathieu van der Poel. Ja. En misschien was die 2015 eigenlijk het, achteraf gezien het verkeerde instapmoment. Dat heeft zoveel verwachting gecreëerd... dat je, kennelijk ik, niet meer genoegen neemt met een tweede plek. Ja. Oh. Oh. Even of, over, of derde. derde ja. Nog heel even over die, par... die parcours. Het is natuurlijk ook vorig jaar... Maar in, uh, in Luxemburg was A3 verantwoordelijk voor het parcours. Ik denk dat Wout vanuit <laughs> niets liever ziet dat A3 van de Poel nog tien jaar lang het parcours doet. Ja. Weet je? En, en, en daarover. Uh, ik was in hoge de week voor dat, dat parcours buiten natuurlijk ook zelf op. Ja, ik vind dat wel mooi om hem daar bezig te zien. Dan, is het, dan doet hij dat dus op het land, naast het land waar zijn ouders, wat zijn ouders hadden. Hij doet daar een aannemingsklus. Met 30, 40 man. Waar, ja, waar, ja, in Rotterdam zouden we daar de bam voor bellen. <laughs> uh, en, en, en hier doet Adrie van der Poel het. Ja, het is ook, het is ook, ja ook dat is gewoon een beetje... Dat is, dat is gewoon zijn vak. Ja, ja. En, en nog heel even over... Uh, uh, dat Mathieu van der Poel te veel wil. Sven Nijs had daar gisteren ook wel een mooie opmerking van. over. Dat was ook altijd de valkuil van Sven Nijs namelijk. Die is, ook maar, die is maar twee keer wereldkampioen geworden. Uh, en die zei... Eigenlijk de crossen daarvoor het WK, zei Sven, Sven zelf, die waren hem te lief. Dus hij, die wilde hij ook gewoon te ja. graag rijden. Die wilde die, en als hij ze dan reed, dan wilde hij ze ook winnen. Ja, dat, is, dat, dat, dat is ook wel weer mooi, ergens. Ja. Overigens, wat mij opviel op het moment dat uh, Van Aarten vandoor ging... Uh, was het stopwerk van een collega van hem... Ja, die voor Van der Poel ging, ging rijden. Dat was nu tactisch natuurlijk ook een geweldig spel. Dat van van reed wel goed. Maar de ploeg om hem heen. Die deed het natuurlijk tactisch gezien ook best, ook best sterk. We hebben volgens mij alleen last van de haar. Volgens mij hebben we in het begin heel even gezien. Ja. En toen hield het wel een beetje op. Ja, is dat, is dat uh, iets waar we ons zorgen over moeten maken? Of? Nou, ik denk, ja. ik, denk, ik denk dat je ook niet te veel illusies moet maken... van het afstopwerk van Michael van Toerenhout... Die, die tweede werd en mm. uh, dat vierde alsof hij wereldkampioen werd. En terecht, want het is voor hem een geweldige prestatie. Je had ook niet gedacht dat hij voor Van de Poel zou eindigen. Nee, nee. zeker niet. En uh, Van der Poel kon gewoon ook niet beter. Dus het was niet zozeer afstopwerk. Uh, van der Poel uh, kon er simpelweg niet overheen. En mm. pas op het moment dat Toon Aarts uh, een, een, een derde Belger komt, ja, dan... dan dat, dat heeft Van der Poel ook gezegd... Ja, toen, toen zag je echt dat hij... Toen werd het te hij, nou ja, toen, maar je te gek. Maar je zag ook echt dat hij beter ging rijden. En dat hij dacht van ja, nu maar is het dan dit niet. Maar is het dan toch mentaal ook, jongens, Tom? Nou, misschien mentaal... maar misschien ook wel toch wat onderschatting... omdat je een heel seizoen zo superieur bent. En dat je dan toch denkt... daar kom ik wel mee weg op een misschien iets mindere dag... Kijk, ik denk een uh, Mathieu van der Poel in topvorm uh, gaat gewoon mee. En maakt er een strijd van. Ja, wat ging die... mij eigenlijk, de, de, vandaar dat ik het zei, het gaat mij om de breedte. Dat ja, maar... Mathieu van der Poel en wat, wat komt er dan op wereldniveau dan nog achteraan? als ik ja, zie dat die maar... Belgen wel gewoon meedoen voorin. In, in het verleden, op een paar generaties na, denk ik, is er nooit echt zoveel breedte geweest. Belgen hmm. zijn altijd breder geweest. En uh, is de concurrentie moordender geweest? Alleen ze hadden in het verleden natuurlijk het probleem dat ze elkaar nog wel eens... Uh, uh, een hak wilde zetten waar ja. Nederlander van kon profiteren. Ja, maar ook bij de junioren en bij de vrouwen hebben we niet gewonnen, Stef. Nee, dat klopt. Dat is een uh, vrij harde conclusie. Maar ja, kijk, bij de vrouwen hadden we het redelijk ingecalculeerd. Daar waren we ook geen favoriet. Dat, uh, dat, dat, dat willen we graag. En, en ja, junioren, die tak kende ik niet zo heel goed. Ik ben er niet... Alleen, uh, ik heb op voorhand heb ik naar de NOS gekeken... en ik heb naar de Belgische vrienden gekeken, was aan het zeppen. En het ging eigenlijk alleen maar... de vraag was alleen maar uh, hoe dichtbij kan Wout van Aad komen. Het ging erop. Mathieu van der Poel ging winnen, maar zou het nog enigszins spannend ja, worden die ja. dag? Ja. En uh, om dan terug te komen op de breedte... Ja, het is helemaal niet over de breedte gegaan, wat Montjeu zou gaan winnen. En ja, dan zou uh, Vandaar tweede worden. En ja, dan zou er wel een Belg, want die hebben namelijk meerdere goede rijders... zou de derde worden. Uh. Ja, we zijn inderdaad misschien niet zo breed op dit moment. Aan uh, de andere kant kun je ook zeggen... Van, ja, wat als, en daar zullen de Belgen ook last van hebben... maar wat als een Lars Boom bijvoorbeeld niet naar de weg was gegaan. Een paar andere renners van wie ik denk dat ze het ook wel in zich hebben. hij is altijd de keuze bij wielrennen. Hoe lang blijf je ja. uh, de cross doen? En wanneer kies je dan toch voor de weg? Want ja, van aard gaat ook die kant op. Ja, dat is ja, mooi. De, ja? Ik, ja? ja, tot slot. Nou, ik, ik denk dat het bij de moet, je moet twee kanttekeningen maken. Ik bedoel, Van der Haar... die, uh, die blesseert zich twee weken voor het WK... Uh, die, die heeft voor mij uit mijn hoofd twee keer gewonnen op Valkenburg. Toen uh, uh, met van de Poel daar nog niet in de hoogste categorie reed. Uh, kijk, die heeft ook een, een lastig seizoen gehad. Uh, werd vijfde gisteren? Ja, en werd vijfde. En dat, en, en dat was echt een, uh, voor Van der Haar. Op dit moment ja. was dat een topprestatie. Dat is heel tevreden mee. Ja. En uh, Joris Nieuwhuis, weer tweede bij de belofte. Uh, volgens mij achter Elie uh, en dat is ook iemand van, uh, van wereldniveau. Maar het laat onverlet. Er zijn eigenlijk amper Nederlandse uh, ploegen op niveau. En ja, ja, het is natuurlijk ook eigenlijk een, een, sport, het is een Belgische sport... en die worden Belgen gedomineerd... Ja. En soms kunnen we winnen, maar dan doen we het niet. En gisteren was zo'n dag. Ja. Overigens maakte Stefan een mooi bruggetje naar de weg. Daar wilde ik eigenlijk naartoe. Ik denk 1 en 1 is 2. Even naar Vroom. Vandaag werd bekend dat Vroom volgende week gewoon... van start gaat in de Ruta del Sol. Dat terwijl er eigenlijk nog een onderzoek naar hem loopt... vanwege een positieve dopingtest. Daan, ook hier zit jij goed in. Kan jij proberen uit te leggen hoe dit kan? Nou, ik denk dat het eigenlijk... Ik bedoel, wij kunnen het misschien nog begrijpen... maar als je dit thuis op de verjaardag van je tante moet uitleggen... dan, dan is dat onbegonnen werk. Hé, uh -huh. hey, die ruizen was toch gepaakt? Ja, Heb je zo'n tante? Ja, ja. bij, bij, bij uh, uh, toevallig, uh, of niet geheel toevallig... Uh, bij uh, het WK-veldrijden loopt altijd de UCI-voorzitter rond. Dus die was er nu ook. Dat is David uh, Lapartion, als ik het goed uitspreek, een Fransman. Als je nou goed opschrijft, je bent van de kroon. Ja, nou, die, die, uh, die vroeg ik ernaar. En, en die gaf aan... Hij, hij wil in de toekomst in ieder geval een discussie. En hij zou graag zien dat je ook voor dit... wat uh, ja, ik, ik moet het goed zeggen, maar... Het is natuurlijk een, een, een medicijn... Een specific substance, noemen ze dat volgens mij... Uh, Salbutamol hebben we ja, ook toch, ja? ja? Precies, dat je ook daarvoor eigenlijk al tijdelijk geschorst kan, zou kunnen uh, worden. Dat kan al volgens de uh, reglementen. Het, gebeur, het is alleen nog nooit gebeurd. Ja, maar, ja, voors... maar hij had toch te veel van het spul? Ja, ja, ja, hij ja, was ja, toch ja, boven een grens? Ja, ja, dus Dan ben je toch de, geschorst, de, lijkt nee, mij? Nee, dan, dan is het dus aan de ploeg. In principe, in het verleden is het gebeurd dat, dat, dat ploegen op basis daarvan renners uit de competitie hebben gehaald. Nou, Sky doet dat niet. Uh, de UCI-regels kunnen het wel doen, maar omdat hij het. Dit, dit zijn de woorden van de voorzitter, even voor de goede orde. Omdat ze het in het verleden ook niet bij renners hebben gedaan, zegt hij van we doen het ook niet bij Froem. Want Froem is een renner zoals alle anderen. En die behandelen we zoals alle anderen. Het wordt eigenlijk steeds ernstiger, want dat betekent dus dat ze in het verleden dat er meer renners zijn betrapt op een verboden middel. Die de dus dan niet zijn geschorst. Nou, nog heel even wat. Hij, hij voegde daar aan toe. Ik vroeg me hoe lang gaat dit dan duren? Want dat, dat, weet je wel wanneer komt er dan wel een uitspraak? Hij verwacht ook een procedure naar de kas. Uh, hij verwacht dat hij uh, waarschijnlijk gewoon ook nog in de Giro start. En dat zelfs na de Giro uh, hier nog geen uitspraak over is. Dus uh, het zou mij niks verbazen als Vroom gewoon de Giro en de Tour rijdt. En dat we daarna eigenlijk nog niet weten of hij voor deze zaak uh, uh, geschorst had. Oké, okay, voor, voor de mensen die op hetzelfde spoor zitten als ik. Want ik snap er even iets niet van. Uh, uh, er staat in de regels van het dopingreglement dat je dit middel mag gebruiken als je een attest hebt, maar dan wel tot een bepaald niveau. En het mag niet boven dat niveau, want dan is het doping. Hij zit boven dat niveau, dus is het doping, maar hij wordt door de UCI niet geschorst. Dan raak ik even, dan ben ik het spoor bij ze. Ja, ze, de, die mogelijkheid bestaat wel. Dat, dat, ze, dat ze schorsen. Maar ze hebben dat ook nooit eerder gedaan in, in voorgaande zaken. Dan, dan laat ze dat aan de ploeg of die de, de renner... Ja, uh, maar op, hij moet op, wel met. uitleggen waarom die te, ja, die te hoog en die ter, is. En, die termijn en in de tussentijd ja, is en, het aan de ploeg. Ja, en ah. in die termijn hadden wij het ook over met de, met de voorzitter. En, en daar zit ook geen, uh, volgens mij zit daar dus nee. ook geen limiet om. Tom. Maar los van de proceder, presidentwerking uh, is dit eigenlijk eigenlijk de ontmaskering van Sky. Je bent binnengekomen ja. in het peloton als de moraalridder... die zeg maar een dopingvrije sport ging najagen... Ja. die transparantie zou uh, toepassen. En kijk wat er nu gebeurt. We ja. hebben Wikkens gehad, we hebben nu Froome. We moeten toch echt nu wel vaststellen... dat Sky gewoon en boter op het hoofd heeft. En dat Brilsvoort gewoon eigenlijk een, uh, uh, een leugen naar Puzang... de afgelopen jaren is geweest. Zo simpel is het. En dat hoef je niet uit te leggen. Want de absurditeit is dat je eigenlijk je eigen teamprotocol naar beneden haalt. Ja. En daarmee is alles gezegd. Ja. ja, eigenlijk wel. Maar het meest bizarre is natuurlijk dat dit inderdaad niet aan de tante thuis is uit te leggen... Nee. dat als je de dopingregels overtreedt... en dat je dan dus niet geschorst wordt... omdat we bij al die anderen ook niet gedaan hebben. Stef de Bond, je kijkt heel kritisch. Ja, ik, ik, ik zit me nu te bedenken als ik het verhaal zo hoor... dat we dus met z'n allen weer naar een Giro gaan kijken... en een Tour de France en dan we zo zometeen weer... He, de uitslag komt in de herfst. <lacht> we krijgen dus weer dezelfde problemen als in het verleden. Doe we met de spijlok, hoor. Ja, ja. ja oké, okay, maar ik, misschien ben ik dan een romanticus. Ik wil dat niet. Um, maar en ik, en ik vraag me heel zeker af wat de wielersport uh, dan geleerd heeft van de laatste, nou ja, ik kan wel zeggen 20, 30 jaar, misschien nog wel langer. Want schijnbaar dus heel weinig. Ja, nou, ik vraag me ook altijd af hoe dat, op de me, uh, wat de, hoe dat uitwerkt op de menselijke maat. Dus uh, Kelderman werd vierde in de Vuelta, uh, waar, we, waar die positieve uh, of waar die te hoge waarde uh, werd uh, en die urine werd gevonden bij Vroem. Ja. En ik vroeg hem bij de ploegenpresentatie van... Uh, waar hou je de rekening mee dat die, uh, dat, die de, dat die uitslag van hem wordt geschrapt... en dat jij dan derde wordt. Ja, een wielrenner, voor een wielrenner voelt dat dus niet als derde worden dan. Nee. Dus dat is, dat is ook wat je. Het wordt een soort. Hij zat er niet te wachten. Nee, het wordt een soort heel schizofrene uh, theaterstuk uh, op, uh, op die manier. En wat voor tik gaat dit dan weer zijn ook voor de wielersport, aan zich? Want uh, dit, dit blijft dan maar uh, aanmodderen, dit blijft een beetje etteren. Ja, hij is nog niet schuldig, hè? Nee, bedoel, dat, dat, dat, ja, hij weet het dus wel, maar er komt nog een verdediging. Dus het kan best zijn dat er een hele goede verdediging het, aankomt. En uh, dat we dan zeggen: we zo, oh, oh. Duur. Maar we weten ook dat Sky de meeste financiële middelen. Heeft heeft. Dus ze zullen ook wel de beste advocaten op de nee, zaak. Er, wordt, er wordt een heel uh, team Dus opgetaan. dat is ah. natuurlijk een, heel pop, een hele poppenkast. Maar, maar dus het feit je... dat hij nu in de route vol mee uh, mag doen, zou dat dan kunnen betekenen dat de, de, dat er al een verdedigingsplan ligt van Sky en dat ze daar vertrouwen in hebben en dat ze denken van nou dan kunnen we hem wel opstellen. Ja, dat, dat, is, dat is lastig uh, te doorgronden. Daar doen ze, er worden natuurlijk uh, verschillende. Uh, Theorieën uh, gaan inmiddels al de ronde, er werd gezegd van ja, nam nog wat puffers om niet te kuggen voor het interview die dag, ja. totdat, uh, ja, nou ja, noem het maar op, ik bedoel, de meeste uh... ja, ja, Vorige week werd gesuggereerd, hij, uh, op, Stra op Strava kan je ja. zien wat hij fietste, heeft ongeveer een complete grote ronde gereden ja. in de afgelopen weken, ja. op één dag had hij op een gegeven moment uh, echt extreme afstand gereden, ook nog met hoge snelheid, ja. allemaal waarschijnlijk om aan te tonen dat hij in dat soort situaties dit soort uh, test. Empty the tank was dat, de laatste rit. Empty the tank, toen was, was die helemaal leeg. Dat gemiddelde. Ja. Ja, ja, <laughs> 45 per ja, uur, over meer dan 200 de, kilometer de, en heel veel half meters. meters ja. In je eentje. Daar dus moet een scooter, een dat moet een scooter voor gezeten ja. hebben. Ja. De ja. ja. scooter, ja. ja. Maar goed, juist als liefhebben zegt, het is niet goed voor mijn vertrouwen in de wielersport. Nou ja, en dan ben ik nog iemand die daar nog wel doorheen wil kijken. Maar we hebben in het verleden best wel wat tikjes gehad met de wielersport. En ik vraag me echt af, als dit door blijft etteren, wat er gaat gebeuren. En als je echt voorbeeld of dan niet weer een hele grote groep supporters, maar ook sponsoren, dan toch weer af gaat haken. Ja, Marco? Kort. Ik denk in het geval van Sky en Vroom uh, zijn heel veel supporters al afgehaakt. In die zin, ik denk dat er meer met arges ogen naar die ploeg gekeken wordt... dan dat ze nog serieus worden genomen zeg maar, in hun uitgesproken ideaal van een aantal jaar geleden. Hij is ook populair in Frankrijk, hè? Dat zal wat worden als hij daar uh, ja, gaat fietsen. moet dat, dat, je kan je ook niet voorstellen hoe dat, hoe dat gaat dan. Ja, ja. Nou, dan nu terug naar Spanje. Dat is wel een... Uh... Ja, ja. ja. Het maakt hem alleen maar sterker, heb ik de indruk. Maar goed, we gaan het zien van de zomer. Of niet, natuurlijk. Zometeen gaan we het hebben over Seedorf, over de IOC... Die wordt weer trainer, hè, Ja, bij Deportivo. Leuk, man. De komt nog voorbij. En Justin Timberlake. Ja, zometeen, na tien. In de sportforum. Ja, zeker. TheO Radio 1. De Olympische Winterspelen in Zuid-Korea. Where heeft is